En we hebben vanavond, zoals altijd, gasten. Ladies first, ik begin bij Anna van Puienbroek. En dan hebben we Jordi van Tongeren en Niek van Korven. Anna van Puienbroek is van de koninklijke van Puienbroek Textiel. Veel in het nieuws geweest de afgelopen tijd. We zijn blij dat we jou hier in Godse Kringen hebben. Ik denk dat er heel wat te vertellen valt over de koninklijke En wat er allemaal omheen in het nieuws is gekomen. Ja, ik... Ja. ja, dankjewel. Ja. Ik vind het ook fijn om hier te zijn en er is heel veel te vertellen, dus uh, ja. shoot. Ik Goed, ja, maar uh, we hebben ook, uh, ik moet even Jordi en uh, Nick. die zijn in het nieuws vanwege Small Effort. Stond laatst in, in Goordels Belang, Goordels Belang van 17 juni. Zij naar de notaris gegaan, ze zijn een officiële stichting. Zij willen mensen helpen die nog een laatste wens hebben, die ernstig ziek zijn. Daar gaan we ook over praten. Uh, maar zoals wij dat altijd doen, eerst, wat was er in het nieuws? Buiten dus onze onderwerpen, wat was er in het nieuws? Nou, uh, Gerard, of eerst onze gasten. gasten. Eerst. Niek. Een idee en... Nou, ik heb uh, anderhalve week geleden kwam in het nieuws dat er een stichting is opgericht. Ik denk, dat moet ik even melden. Stichting Smaal Effort. En dat is wel uh, een Goals uh, dingetje geweest. Dat was voor jou eigenlijk het enige uh, nieuws? Wat nee, het uit... sprong er echt uit, vond het ik. Het sprong er wel ja. uit. Ja. Oh ja. ja. Is je verder niks opgevallen? Uh, ja, midzomerfeest is er afgelopen weekend Midsommerfeest Midzomerfeest, ja. heb je eraan deelgenomen? Nee. nee. Mijn collega wel. Jouw collega? Misschien, mijn collega. Misschien wil je daar meer over vertellen? Ja, ik ben het weekend uh, wel naar het festival geweest. Het ja. was goed georganiseerd en... Uh... Ook merkte ik uh, dat er een, uh, ook nog een andere nieuwe stichting hier in Gohlen was. Uh, Golen steunt I Irkaat. Mm -hmm. Daar en... weet Anna, geloof ik, wel wat van? Da daar weet ik een klein beetje van, dat klopt. We hebben bij ons in de familie de rollen uh, verdeeld, dus ik ben op dit moment niet actief betrokken bij de stichting. Mijn, uh, mijn neef trekt dat, maar uh, uh, mijn grootmoeder inderdaad, die heeft dat uh, in de tijd al, uh, al opgericht... Uh, SLO he? heet die, ja. En uh, men probeert daar nu weer een nieuwe schoen aan te geven. Dat vind ik erg leuk en daar ben ik ben ook erg trots op dat ze dat doen. Mm -hmm. ja. Ja. Dus dat is eigenlijk een oude stichting die wat nieuw leven wordt ingeblazen? Ja, dat klopt. Dus mijn, uh, mijn grootmoeder, als gezegd, die is daarmee begonnen. En dat is, uh, die heeft toen altijd zijn focus gehad op, uh, op India. Dat komt eigenlijk ook nog een stukje uit, uh, uit ons textiel. Hart eigenlijk. Mijn grootmoeder die, uh, die was in de tijd uh, op zoek naar landen om ateliers te beginnen. En op, in de jaren zestig was eigenlijk India nog niet rijp zeg maar, om, uh, om ons daarin te ondersteunen. En ze kwam met het beeld terug van ja, ik, ik wil toch wel graag iets doen. Uh, en in plaats van daar dus een bedrijf op te kunnen richten, heeft ze toen die stichting opgericht. Uh -huh. En, uh, en eigenlijk vanuit die passie van iets te willen doen in de wereld uh, is de stichting eigenlijk altijd verder gezet. En uh, ja. op dit moment zijn uh, mijn neef en zijn vrouw hebben namens de familie daar hun schouders onder gezet. Mijn moeder zit er ook in. Maar er zitten nog een hoop, uh, hoop andere vrijwilligers uit, uh, uit Goerle ook nog in. Ja, juist. En jij uh, die hebt dat opgepikt uh, tijdens uh, dat midzomerfestival dat er nog een andere stichting was uh, opgericht of actief geworden. Nog iets anders uh, tijdens dat uh, festival? Nee, verder eigenlijk was het niet. Was goede echt. muziek. Was goede muziek. Goede Goed muziek. georganiseerd. Ja, oké. Okay. Anne, iets buiten het nieuws waarvoor jij hier bent. <laughs> ja, ik ging hem al inkoppen. <laughs> Nou, ik, ik, ik zit natuurlijk altijd wel met verbazing ook te kijken. Ik denk iedereen van wat er allemaal in Europa aan het gebeuren is. En dan, uh, dan enerzijds denk ik uh, het financiële stukje met Griekenland. Maar wat natuurlijk op het moment uh, toch wel wat zorgen baart is, is de hele problematiek rond migratie. En, uh, en wat, de mensen die vluchten voor de ellende in het Midden-Oosten en, en wat we daaraan kunnen doen. En hoe we daarmee om moeten gaan. En, uh, ja, het is eigenlijk best wel... Jammer en triest, misschien wel, omdat we daar nog geen oplossing voor gevonden ja. hebben, z'n allen. Ja. En daar verzin ik ook niet zo, 1, 2, 3. Maar ja, mm. dat, en dat houdt me wel wat bezig. Ja. ja, goed. Nou ja, dat zijn reusachtige problemen. Ik heb de reuzen gezien. Op zaterdag stonden ze buiten. Ik had ze eerder in het gemeentehuis gezien. Zaterdag stonden ze in open lucht. Ik begreep wel van. De oerheber Johan Zwaanstad dat ze wel mooi weer vragen als het regent dan gaan ze de reuzen graag naar binnen brengen. Maar zaterdag was het, was het mooi weer eigenlijk het hele weekend eigenlijk wel, hè? ondanks de buitje hier, hier en daar, ondanks de slechte voorspellingen was het toch nog redelijk. En ondanks dat Clara geen worst had gekregen, oh. heb je dat niet opgepikt? Weet je ook niet wat het is gehad? Oh, nou, dat is uh, bijgeloof. Dat houdt in dat, dat als je Clara een worst geeft, dan is het mooi weer. Maar vaak komt het ook uh, toch heel anders uit. Dat, dat, uh... ik, ik heb ook nog heel lang bij het gilde hier in Goorlen gezeten. En als we dan een activiteit hadden, zoals het koningsschiet of zo, dan ging ook altijd eerst... Uh, nou, een paar dagen daarvoor moest er een worst naar de Clarisse gebracht worden. Ja. Nou, dan dat ken ik nog wel, die traditie. Ja. En als uh, de Clarisse er niet meer zijn, dan wordt het naar de pastoor gebracht. Ja. Ik heb altijd begrepen dat een worst niet voldoende was, maar dat je er echt een hele novene tegen aan moet gooien van een dag of negen. <lacht> we wel moet wel aangepakt worden. <lacht> Gerard, jouw nieuws? Ja, ik uh, hou altijd raadstukken bij. <tiek> en er is me iets opgevallen wat nog geen nieuws is, maar wat me heel erg verbaast. Wat nieuws is, is dat het altijd moeilijk is met het verkeer in goorlen. Uh, het gaat linksom of het gaat rechtsom. Het gaat één richting uit, het gaat twee richtingen uit. Moet uh, de Tilburgseweg nu afgesloten worden, omgelegd worden. Parkeerroute, noem maar op. Uh, nu komt uh, de definitieve planning voor een nieuwe inrichting van de Tilburgseweg. heb ik begrepen uit een conceptvoorstel. Uh, dat naar de raad is om te accorderen dat er drie varianten besproken gaan worden. Die zeggen van... Uh, moeten we nu wel overal één richtingsverkeer houden. Dus een van de hoofddiscussiepunten is... van de Dorfstraat tot uh, de Kalverstraat. Twee richtingsverkeer. Onbespreekbaar is blijkbaar dat het bij het Kloosterplein... Uh, ook tweerichtingsverkeer uh, zou mogen worden... wat mij eigenlijk voor dit cultureel centrum... de beste oplossing uh, lijkt. Want hier hebben ze toch problemen... om bij de parkeergarage te komen. Want dan moet je... Over de Bergstraat en dan uh, naar Poppel en dan terug zo ongeveer. Dus dat lijkt me niet zo handig. Uh, maar deze plannen zijn in samenspraak met bedrijven, bewoners en gemeenten opgesteld. En de bewoners hebben ook een zegje gedaan. En nu ben ik dus verbaasd. Want de afgelopen jaren heb ik twee groepen bewoners gehoord. De ene in de Oude Kerkstraat waar mijn dochter woont. Die zeiden de eenrichtingsverkeer prima... Maar dan van het Jan van Bezouw af. En dat snap ik. En de bewoners van de prinsessenbuurt die gezegd hebben... vanaf het Oranjeplein, de Kalverstraat, bij ons de, de buurt in gaan rijden. Daar gaan we dus vierkant voor liggen. Ja. En de gemeenteraad heeft toen gezegd... ja, dat snappen we eigenlijk wel zo'n beetje. Dat gaan we niet doen. Dus, wat zijn twee van de varianten die nu uitgewerkt gaan worden? Het eenrichtingsverkeer in de Oude Kerkstraat weer omdraaien zodat het Jan van Bezouw beter te bereiken is... en de Marijkenstraat te gaan gebruiken... voor de verbinding over het Oranjeplein naar, uh, naar de Kalverstraat. Dus één ding is zeker... de bewoners mogen dan inspraak gepleegd hebben... maar ze mogen dat nog een keertje uh, gaan doen. Dus... Geldt hier Gerard, wie schetst mijn verbazing? Uh, nou, op een gegeven moment dacht ik... wie ligt daar naast mijn stoel? Dat was ik zelf, want dan was ik gewoon <lacht> afgevallen... Door de Oude Kerkstraat is net opgeleverd. Daar zal toch, denk ik, de afgelopen jaren intensief over gesproken zijn... hoe dat nu ingericht moet worden, hoe de verkeersstromen moeten gaan... om dan een half jaar later alweer te zeggen... nou, dat gaan we toch echt helemaal anders doen? Ja. Vind ik uh, sterk, sterk, zal ik maar zeggen. Nou ja, Die schetst mijn verbazing. Ja. Goed, nou, hiermee sluiten we denk ik ja. het rondje af... en dan gaan we naar uh, Anna... Uh, nu is het zo dat ik uh, uh, hier een kolom voor me heb liggen van Leonard M.H. Joosten. Die heeft hij uh, destijds uh, gepubliceerd in het Goorlens Belang. Misschien kan Anna me dadelijk uh, precies vertellen in welk jaar dat is uh, geschreven. Dat, dat kon ik er zomaar niet uh, uit, uit ophalen. Het geeft wat, uh, wat achtergrond voor jou. Het heet Tudpui. Uit de natuurkunde stamt het begrip dat elk vacuüm wordt gevuld. Ook in de sociale context doet dat op geld. Het ene talent verdwijnt en het andere grijpt zijn kans. Maar, of dat altijd opgaat, lees en oordeel. In augustus heeft een van de spectaculaire ingezetenen ons dorp verlaten. Tuut van Puijenbroek is verhuisd naar Loon op Zand. Zij laat goelen achter zich... Dat zij, op vele manieren, uh, dat zij op veel manieren he, haar aanwezigheid heeft laten merken. Als meisje van twintig kwam zij midden in de oorlog kamperen op Gorb. En zie daar, zij sloeg meteen de toekomstige eigenaar van het landgoed aan de haak. Dat was de voorbode van een initiatiefrijk bestaan. Wat heeft zij al niet gepresteerd? Zij schonk het leven aan vier zonen... Zij reed de rally van Monte Carlo met de grote der aarde. Zij was onze eerste vrouwelijke wethouder. En hoe? Een enkele van haar collegegenoten likt nu nog zijn wonden. Zij haalde begin jaren zestig onze harmonie uit het slop. Zij richtte een politieke partij op die als Goorle 62, 34 jaar lang, een vooraanstaande, ik moet zeggen dat het vooraanstaande tussen haakjes staat, een vooraanstaande rol speelde in onze gemeente. Zij heeft miljoenen bijeengebracht voor ontwikkelingshulp in India via haar stichting Samenwerking Landen in Ontwikkeling. Zij riep ooit de stichting Bescherming Milieu in het leven, die onder haar stimulerende leiding verdienstelijke projecten heeft opgezet voor behoud en verbetering van onze natuurlijke omgeving. And last but not least, zij redde de HAVEP van de ondergang toen zij er in de jaren 70 directeur werd en het 16 jaar bleef. Het zal duidelijk zijn, wie dit presteerde was niet alleen een lievert. Zij was in vele betekenissen een goorlisse majoor Frans, die alles startte wat burgerlijke conventie heet. En geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Eindeloos is de rij van mannen en vrouwen die met haar slaags zijn geraakt. Voor het bereiken van haar doel ging zij door beton. Zij vocht als een leeuwin voor de zaak of de persoon die zij heilig vond. Maar... Zij kon ook uiterst charmant zijn. Wat zeg ik? Zij kon lief zijn. Wie dat ooit meemaakte, en dat zijn er ook heel wat, weet haar veel gedrag te vergeven. Hij schaart zich in het koor van degene die een licht gevoel van verweestheid overvalt, nu zij haar prominente plaats heeft verlaten. Wordt elk vacuüm gevuld? Als dat waar is, krijgt onze nieuwe burgemeester nog veel om handen. Dan zullen wij majoor Frans nog dikwijls door Goorland zien galopperen. Leonard M.H. Joosten. Weet jij nog, welk jaar ging jouw grootmoeder nee, naar, ik, uh, naar Loon op Zand? Naar... Even, ik, als ik reken, denk ik dat eind jaren 80, begin jaren 90, moet zijn. Eind jaren 80, begin ja. jaren 90. Ja. Ja. Ja. Vind je een goede beschrijving? Herken je je daarin? Uh, ik herken mijn grootmoeder daarin, ja. Je maar, grootmoeder, jouzelf <laughs> nee, ook niet? Nee, mezelf nog niet zo. <laughs> uh, uh, ja, ik herken haar er wel in. En ik, ik moet zeggen, ik, ik zit ook in het rijtje van mensen die wel eens een aanvaring met haar gehad heeft. Dus, uh, dus dat is zeker herkenbaar. en uh, Mijn grootmoeder was natuurlijk een, uh, een apart persoon. Ik bedoel, zij is als vrouw heeft ze best wat gedaan in een tijd dat het er niet zo gewoon was. Dat je als vrouw naar de voorgrond trad en dat je uh, leiding nam en initi initiatieven nam. Um, en ze had daarnaast ook een beetje... Ja, een apart karakter. Uh, ze ging ergens voor, door beton, geloof ik dat in het artikel heette. Ja, door dat, beton, ja. ja. Nou, dat herken ik wel. Mm -hmm. en, uh, en ja, dan, dan strook je de mensen wel eens tegen de haar. En dat, uh, dat zal ze regelmatig gedaan hebben. En, maar ze kon ook heel lief zijn. En ik uh, ben ook met haar op vakantie geweest. En dat was ontzettend leuk. Uh, maar ik heb ook met haar in de clinch gelegen over dingen. Uh, maar al bij al... Uh, dus wel een oma om trots op te zijn. Ja, ben ik denk op mijn andere oma dat ook, voordat ik die vergeet. Maar, ja. Uh, ja. Ik ben ook net mijn twee grootmoeders genoemd trouwens. Ik heet wel geen Tuut, maar Gertruda is haar, was haar officiële naam. En haar ja. naam is Anna Gertruda. Oh, dat is jouw tweede naam. Va ja, ja. ja, Anna Gertruda. Ja, en ja. de Anna is de andere. Dat is de andere oma. Mm -hmm. ja. Ja. Juist. Ja. Ja. Wordt er in die column ook gesproken over een vacuüm, in de voetstappen treden? Voel je dat ook zo? Nu weer een nieuwe generatie van de familie uh, in de leiding. Ook een vrouw. Ook niet gebruikelijk, ook bij de familie van Puijenbroek. Van de 150 jaar is toch maar een kleine minderheid daarvan een vrouwen aan het uh, roer geweest. Ja, is dat, dat ook iets wat je trots maakt? Uh, nou, nou er waren toch? geen andere vrouwen eigenlijk. Dus dat scheelt. Hè? Ik ben de eerste vrouw in drie generaties. En mijn grootvader was alleen en mijn vader uh, had enkel broers. Dus... En ik heb enkel neven. Dus nou ja. Ik... Ja. En broers trouwens. Dus dat, ik was de enige vrouw. Uh, of, nou, het, het is natuurlijk wel anders als je vrouw bent... maar als je vanuit een familie komt... Is, bij ons is dat eigenlijk nooit een issue geweest. Ik heb dat nooit zo aangevoeld van dat mij iets ontzegd werd... of juist gegund om het geslacht. Dus dat, op zich voelt dat niet zo. Is het trots om in die lijn verder te mogen? Ja, dat denk ik wel. Dus, de, de, uh, trots, 150 jaar daar een deel van te mogen zijn. Dat is natuurlijk erg leuk. Uh, ik denk niet dat ik een vacuüm vul, want ik, uh, er heeft ook niemand afscheid genomen. Het was gewoon... Uh, uh, het moment was daar, ik was er rijp voor, het bedrijf was er rijp voor. Uh, en uh, ja, het, het, het, het voelt wel als een grote verantwoordelijkheid ook. Hè? Want je moet ook... Kijk, zo'n bedrijfje leidt dat maar eigenlijk... Je, je mag dat een tijdje vasthouden en dan moet je daarvoor zorgen. En dan geef je het weer aan iemand anders door. En zo voelt het ook echt. Dus het is echt... Uh, ja, een beetje zorgen voor. Dus Dat, dat geeft verantwoordelijkheid, dat geeft trots. Ja. Hier staat dat zij uh, in eind jaren 70... Nee, eind jaren, in de jaren 70 het bedrijf van de ondergang gered heeft. Dat uh, wist ik niet meer zo. Dat, dat staat ook niet zo ik, in dat uh, overzicht van, van 150 jaar. Ik, uh, ik weet ook niet waar, precies waarnaar gerefereerd wordt. Uh, wat natuurlijk in die periode wel gebeurd is... ...is dat wij uh, de ateliers verplaatst hebben van uh, Europa eigenlijk naar uh, ja, goed, Macedonië en Tunesië... ...waar Macedonië ook Europa is. Maar... Dus dat is wel iets wat zij mee bewerkstelligd heeft. Ja, en... want de textiel in Tilburg en Goorlof was in die jaren liep op zijn laatste benen... ...dat ja. dat was voorbij. Maar, maar een Puibroek uh, wist door, door, door naar Tunesië te gaan... Ja. Ja. ja, ik denk dat die omslag er zeker wel voor gezorgd heeft... ...dat het bedrijf vandaag de dag nog bestaat. Dus dat was zeker wel uh, een cruciale beslissing... Of het daarmee van de ondergang gered is op dat moment, dat kan ik niet beoordelen. Maar nee. uh, het heeft wel voor het overleven gezorgd, dus in die zin. Ja, ja want ik had even de associatie, want jullie zijn natuurlijk een, een familiebedrijf. En dat, en dat willen jullie blijven, voor zover ik het begrijp. Dus dacht ik, ja, als ik de Tilburgse, waar we horen dan nu even bij rekenen. Maar dat is de enige keer dat we dat doen. Dat de Tilburgse textielindustrie toch voor 97, 98 procent verdwenen is en jullie een van de handjevol bedrijven is dus dat overgebleven. is kun je toch van het, het familiekarakter als zodanig niet als verantwoordelijke factor uh, noemen. Je ziet van alle andere Tilburgse bedrijven waren ook familiebedrijven. Uh, en ik kwam een tijdje geleden een oude directeur uh, tegen. Want we hebben dus ooit met het instituut waar ik werk heeft iemand er onderzoek naar gedaan. En die zei, ja, er is toch wel heel veel geld die bedrijven uitgehaald. En wat zei die goede man? De spijker op de kop. Uh, is dat... Dat jullie een andere benadering hebben, een lange termijn blik uh, en gewoon simpel zegt we zijn er en we zijn er om te blijven en we gaan door, ook al hebben we tegenslagen bij het ontwikkelen van het bedrijf. Ja, ik denk dat er wel een passie is die in de familie zit. Uh, wij twijfelen daar niet aan dat we nog eens 50 jaar erbij gaan doen en er zullen generaties komen die ook weer 50 jaar erbij gaan doen. Nee. Uh, en ik, ik denk, of het bedrijf overleeft of niet... dat is eigenlijk bij ons nooit een issue. Wij gaan ervoor en wij zorgen voor dat... We, de hoe is eigenlijk de enige vraag. Hoe gaan we het doen? En, en soms moet je beslissingen nemen... Die, die, uh, die dan achteraf heel cruciaal blijken te zijn... voor het overleven van zo'n zo bedrijf. Zoals bijvoorbeeld natuurlijk... Naar het, uh, de ateliers naar het buitenland uh, uh, verhuizen. Uh, een, een, een familie is denk ik niet echt een... Uh, een voldoende voorwaarde voor het overleven van een bedrijf... maar in ons geval is het wel een nodige voorwaarde, ja. denk ik, geweest. En, en daar komen natuurlijk heel veel... Kijk, 150 jaar, dat doe je niet met familie alleen. Er zitten ontzettend veel mensen uh, die daarmee geholpen hebben... die ook hun, hun schouders daarmee ondergezet hebben. En, en wij hebben daar een deeltje van uitgemaakt. En, ja. en voor de rest heel veel je andere. Je drukt je nu zelfs nog sterker uit... want ik meen dat, dat je in de krant gekomen bent met... Uh... We zijn stiekem aan het denken over de volgende 50 jaar. Nu zeg je, we twijfelen er zelfs niet aan dat, dat we uh, nog 50 jaar verder uh, kunnen. Nee, ik twijfel daar niet aan. Nee, nee ja, God, ja, je, je noemt stiekem in de krant, maar eigenlijk is het gewoon. Over, dat is, kijk, 150 jaar, ik ben daar heel trots op. En ik, ik was er een beetje nuchter in voordat dat feest begon, maar dan is die dag en, en, en alle medewerkers zijn daar en iedereen zijn partner is daar en heel veel oud-medewerkers zijn daar. En dan, wauw, dan krijg je nog dat koninklijke erbij en dat is echt wel even overweldigend. Hè? Dat is echt wel... Maar maandag was voor mij echt wel weer de eerste dag van de volgende 50 jaar hoor. En dan gaat het ook weer gewoon... Het uh, is dus niet business as usual, dat, dat mag ik niet zeggen, maar ja, dan gaan we er weer voor en dan gaan we gewoon weer verder. En dan pak je die spirit van die 150 jaar mee en dan zeg je gewoon kom op, we gaan voor de volgende 50 jaar. En, uh, dat is denk ik wel met een familiebedrijf, omdat je, uh, omdat je familie bent, kan je ook over 50 jaar nadenken. Dat is ook, dan ben je er nog, dan ben je ook nog een deel. Welk van bedrijf uh, durft 50 jaar vooruit te kijken? Dat, dat lijkt mij toch een, een hele lange termijn. Ik heb in uh, Japan, uh, uit Japan geleerd, ik ben nooit in Japan geweest, dat daar zelfs een oefening bestaat dat men 500 jaar vooruit kijkt. 500 jaar. Ja. En dat uh, de reden daarvan is, is dat je dan zo ver vooruit kijkt dat het eigenlijk op jou persoonlijk ook geen impact meer heeft. Dus, nou, ik, uh, dat is misschien wel heel ver. Maar ik denk dat het ook wel gezond is hoor: dat je denkt van. Er zijn zoveel dingen aan het gebeuren en, en je, kunt, je kunt je helemaal gek laten maken door de korte termijn. Maar als je altijd maar voor ogen hebt dat het eigenlijk is, maar gewoon zorgen, hou het vast uh, en, en zorg dat het er over 50 jaar nog is. Mm -hmm. Als dat je doelstelling is, dan ga je vanuit een hele andere manier een bedrijf... Uh, aansturen. Nou ja, misschien lukt het wel, maar uh, uh, wie weet, zouden we over 50 jaar nog een koningshuis hebben? Uh, ik zou uh, dus over dat Koninklijke eventjes wat, wat uh, <lacht> willen vragen. <lacht> ja, Koninklijke van Puibroek, dat, dat was geen verrassing. Dat is natuurlijk in gang gezet. Uh, hoe lang is dat, zo'n procedure, zo'n traject? Voor lintje, lezen we dan in, op de, de pagina van. van uh, op de gemeentepagina, wel, wat de procedure is. Ik geloof een jaar van tevoren moet je iets aanvragen en, en alles. En, en. Hoe is het met, met de koninklijke? Uh, ik geloof dat we, wij hebben ook denk anderhalf jaar er van tevoren over gesproken. Wanneer precies de aanvraag ingediend is, moet ook ongeveer een jaar van tevoren geweest zijn. En dan, uh, ja, dan word je onder de loep genomen. Sommige dingen merk je, meestal merk je niet. En uh, wat er precies gevraagd wordt, weet ik ook niet. Er staat een aantal dingen op een website ergens van. Uh, uh, je moet uh, Nederlands zijn, je moet lokaal verbindenis hebben en dat soort dingen. Uh, en daar je hoeft, word je dan op onderzocht. Je hoeft geen hofleverancier meer te zijn. Nee, en dat, ik, als, als ik het goed begreep, maar ik ben niet helemaal thuis in de materie, is dat ook een andere ja. titel? Uh, oh, hofleverancier, ja. dat is iets anders dan ja. koninklikken. Ja. Ja. Mm. Ja. Maar het is natuurlijk wel heel leuk om koninklijk te zijn. Dat is, ja. echt, uh, dat is echt wel toppie. En uh, wij denken ook dat bijvoorbeeld in, in het buitenland... dat het ook echt uh, een verschil kan maken. Maar gaat dat ook in jullie naamgeving een, een rol spelen? Ik zag een uh, artikeltje langskomen van vorig jaar... van een paar mensen die bij jullie op bezoek kwamen... En de telefonisten het alfabet ongeveer hoorden uitspreken, terwijl iedereen hier het gewoon over de pui heeft. Uh, en dat is toch echt meer dan voldoende om te weten over wie we het hebben. Nou, dan moeten we het voortgaan over de koninklijke pui hebben. Dat lukt ook wel, maar ik denk dat dat toch niet het telefoongebruik uh, zal worden en, nee. en zeg maar de uitstraling naar buiten uh, toe. Nee, Moet ik me iets, iets voorstellen als de KHP, de Koninklijke haven van Puienbroek of zo? Of, uh? Wij zijn nog in Dubio. Uh, we hebben geoefend op uh, Koninklijke Van Puienbroek textiel Goedemiddag. Ja. Uh, maar dat vonden we dus inderdaad dat ook, uh, Dan leggen mensen op. onderhand al op. Oh ja. Ja. Um, dus daar zetten we ook, nee, we hebben nu gewoon nog van textiel als we telefoon opnemen en uh, het is verwerkt in het logo en het wordt, uh, we zijn al een hele omgooien aan het doen, uh, al onze uitingen daar, daar wel koninklijk in te zetten, maar. Uh, dat is mooi, dat kroontje boven dat van. Dat is Thank goed gedaan, ja. hè? Ja. Ja. Ja. Ja. ja, we waren zelf ook erg blij mee. Ja. Dat is trouwens ook wel leuk om te doen, hoor. Zaten we met een geheime commissie. Heb jij dat gedaan? Nou, we zaten met een paar mensen. Ja, met, met de commissie ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Oh, ja. En dat is dan allemaal geheim, hè? want je wilde het toch pas echt laten ontploffen... ...als, het, uh, als de dag daar is en uh, als de commissaris van de koningin hem kon uitreiken. Dus, uh, maar dat was wel een heel leuk proces om dat ja. uh, mee te mogen doen. De straatnaam? Ja. Uh, die uh, wordt achter de hand gehouden. Is er een straat uh, in, in aantocht? Uh, dat moet je aan de burgemeester vragen... Geen idee. Nee? Nee. Uh, maar ja, ontwikkelingen aan de, langs de, lei, aan de, de Zuidas... Uh, daar is toch daar zijn toch plannen... dat daar gebouwd gaat worden. Uh, daar langs de lei. Ja, dat klopt. Die plannen zijn er, denk ik. Maar uh, ik, ik moet eerlijk zeggen... Uh, wij zijn inmiddels een best grote familie... vijfde generatie. En iedereen heeft een beetje zijn rol... In het, uh, in het hele gebeuren. En bij mij is het textiel... en daar heb ik het best wel druk mee op het moment... Uh, en ik ben daar dus niet helemaal van op de hoogte. Dus uh, je mag mij alles vragen. Maar ik, die ja, maar dit kan ik niet een antwoorden. Daar, als daar een straat komt, dan ligt het voor de hand dat daar de, de, het naambordje komt te hangen. Lijkt mij. Ja, dat kan. Maar ik, ik nou. heb nee. echt... ik nou. Anders er de om, uh, omdopen. Dat kan ook. Ja, je hebt de oostelijke lij, de oude lij, de kromme lij, <laughs> de, de, de, de Puilei. <laughs> ja, en, Jod, Je ja. zit vol ideeën. Ja. Ja. Maar, maar niet dat... tegenstaande was dat natuurlijk wel een ontzettend leuke verrassing. Ja, was wel... Dat is wel heel gaaf. Maar dat vroeg ik me al af. Je had het nu net in de familie zijn taken uh, verdeeld. Ik had bij jullie ook het associatie naar het bedrijf dat ik zelf wat meer ken. Ook uh, de SAV van Venten en Vervlissingen. Die er ook trots op zijn dat ze al 200 jaar een familiebedrijf zijn. En volgens mij ook over de komende 50 jaar uh, nadenken... en daar hebben ze pas een, uh, een biografie of een beschrijving uh, laten maken. En een van de dingen die me daarin opviel... was de moeite die ze doen om de familie bij elkaar te houden... maar ook de moeite die het kost om de familie bij elkaar te houden... als je over meerdere generaties zwerven uit over, uh, over Europa... over de rest van de wereld. En dus de binding tussen wat ook jullie aandeelhouders zijn... Uh, in de dagelijkse praktijk, hoe, hoe werkt dat bij jullie... Zie je nou, daar ook dat soort problemen? Oh, absoluut. Nou ja, problemen. Ah, bent, of uitdagingen. Uh, nee, maar. Dat is wel iets heel belangrijks wat je, wat je samen doet. Want je hebt, uh, je hebt. Wij zijn maar een gewone familie als iedereen. Je hebt, je hebt je mensen die elkaar beter liggen, mensen die elkaar minder liggen. Maar je hebt daarnaast. heb je wel een, een gemeenschappelijk iets, een gemeenschappelijk doel. En het is wel belangrijk dat je, dat je samen daarover kunt praten. En dat je daar samen je schouders onder kunt zetten. En dat je meerwaarde, dat iedereen op zijn manier een meerwaarde kan zijn. Daarnaast is het ook, we zitten in een moderne maatschappij, het is niet meer zo dat, je, dat iedereen in het familiebedrijf gaat werken. Dus iedereen heeft een andere rol. Je hebt een andere vorm van betrokkenheid. De een staat wat verder weg, fysiek. De ander doordat hij. Uh, mijn broer is bijvoorbeeld arts. Um, uh, ik werk dan weer wel aan het bedrijf, dus er zit een hele vorm, andere vorm van informatie. Maar je wilt toch dat. dat Binnen jouw generatie een betrokkenheid blijft voor iedereen. Um, maar ja, iedereen heeft ook weer kinderen. Dus die moeten ook mm. weer betrokken blijven. Hoe doe je dat? Nou, dat zijn echt wel oefeningen waar wij heel veel mee bezig zijn. En uh, waar, waar je een stukje probeert uh, iedereen betrokken te houden. Tegelijk iedereen zijn individuele vrijheid kan behouden. Nou ja, dat, en dat zijn, dat zijn processen, daar, uh, ja, daar zijn, we, zijn we eigenlijk de hele tijd mee bezig. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Komen jullie elk jaar als familie bij elkaar om dit soort dingen door te praten? Of is dat nog meer informeel van de verschillende clans van de familie eh, die elkaar spreken... en door alle mogelijke media die je tegenwoordig hebt, hebben we voldoende contact? Is daar iets meer ook zeg maar, in de formele zin eh, voor geregeld? Ja, we hebben in, in de formele zin komen wij een aantal keer per jaar samen. En in de informele zin uh, komen we ook één of twee keer uh, per jaar samen... Uh, vroeger was dat natuurlijk eenvoudig, want op het moment dat mijn grootouders nog leefden, hadden we daar één centraal punt. Hè. Mijn grootvader had geen broers, dus werd het daar rond eigenlijk altijd georganiseerd. Uh, dan is er op een gegeven moment vanuit mijn generatie zeg maar ook naar, naar uh, mijn vader en zijn broers gezegd van: joh, jullie moeten ons. Hè, we staan te kloppen op de deur. Dan moet wat geregeld worden. Dat is toen langzaam begonnen en wij zijn, omdat we zelf geconfronteerd zijn met dat. Proces uh, hebben we ook gezegd van oké, okay, wij moeten nu ook al beginnen nadenken hoe dat we dat gaan regelen. Hoe gaan we dat formeel organiseren, maar ook hoe gaan we dat informeel organiseren. Wat zijn de, wat zijn de middelen? En dat, dat, ja, dat gaat van samen barbecueën in de zomer tot uh, in, in de winter samen, ik weet niet, we hebben maar nog gedaan... De Boerderijbezoek, schaatsen op bank vinden als de winters dat uh, toelaat. Dat, <laughs> dat is ook al lang geleden. Zeilen op bank vinden dan in ah, de winter. Ja, ah. nou, dat soort dingen. Dus dat, dat, dat probeer je allemaal wel heel erg uh, uh, te managen. En, uh, nou, eerlijk gezegd 150 jaar bestaan is er natuurlijk ook was natuurlijk ook een hele leuke middel voor. Mm -hmm. dus, uh, zeg, bij 150 jaar bestaan werd ook uh, bekendgemaakt de oprichting van een stichting Annetje van Puienbroek. Ja, Annetje van Puimok. ja uh, ah, Annetje? Ja. En, uh, mijn vader, dus of eigenlijk tuut oma, die had, een, had ook een dochter. Maar Die is vrij vroeg overleden. Die had een, uh, een huidaandoening en die kon niet genezen worden. Uh, en wij wilden ook, dus een van de, dus eigenlijk ook een van de, van de tools, zeg maar, of tools, nee, hoe moet ik dat zeggen? Uh, dat klinkt zo... Uh... Maar we willen ook graag iets, iets, iets terugdoen aan de omgeving en aan Goerle. En dit is een van de dingen... Tenminste, dit is wat wij hebben gekozen mm. als middel om, uh, om dat te doen. Hoe oud was dat kind? Ja, twee. Twee? Ja, als het dat mm. al was. Anderhalf. Mm. Ja, ja. ja. Ik heb, uh, ik heb, van mijn, uh, ik heb het fotoalbum. Omdat ik dan de enige kleindochter van oma was. Omdat ik ook Anna heet. Uh, heeft zij mij bij haar overlijden haar... Uh, haar fotoalbum van het leven van Annetje achtergelaten. En uh, ja, dat is toch wel heel moeilijk te lezen. Dus uh, mm -hmm. dat is toch wel een heel emotioneel verhaal, want zij was eigenlijk al ziek van het begin. En uh, ja, hij heeft maar heel kort geleefd. Dus dat is ook iemand die... Ja, dat, dat, uh, maar dat haar hebben we hebben al in die nieuwe ja, stichting. Ja, en die ja. stichting die gaat goede werken doen. Ja, ja. In heel Varenbeek en in Goorlijk. Precies. Mm -hmm. ja, ja. Wat voor een type goede werk is het? Dat sponsoring en alles... Bijvoorbeeld als we dadelijk naar het tweede onderwerp gaan... Van, je van, weinig uh, weinig van, van, van Small efforts, Is dat dan iets wat dat bijvoorbeeld ook uh, in aanmerking komt? Ik, ja, bruggetjes. Ja, we <laughs> moeten bruggetjes maken. Hè? In de, in de ja, daar gaat natuurlijk weer een andere familie dit, over. <laughs> <laughs> ja, dat is helaas wel zo. Oh, ja. uh, maar dat, ik, ik zie dat uh, dat zou best kunnen. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, daar, dat daar een kruisbestuiving plaats gaat vinden. Dus... Uh, ja, maar dat, is, dat zijn wel de dingen die wij ook gaan doen, Heel ja. Heelvaar Beek, dat is vanwege dat dat Goop en Rovert voor ja. een flink stuk op ja. het grondgebied ja. ligt van Heel en, ja, en Beek. Klopt. Ja, klopt. Ja. ja, ja. Zullen we dat dan ook nog goorlen maken? Dat is dan allemaal een stuk makkelijker. Een stuk, een stuk makkelijker. Allemaal ja. goorlen. Zullen we een muziekje gaan draaien even? Goed. Ja, dan kunnen we even bijkomen. Ja, uh, ja uh, dit is ook iemand die vorige week dood is gegaan, dokter Alles P., ik zag vanmorgen een stukje in de krant uh, Dr. Anders P. is van oorsprong een Zwitser. Mm -hmm. uh, maar er was een Nederlandse leraar die geen orde in de klas kon houden. En die stuurde iedereen de klas uit, maar dat lukte niet. En toen is hij maar Dr. Anders P. muziek gaan draaien. Van dit zijn voorbeelden van hoe je Nederlandse taal uh, kunt gebruiken. En een heel goed voorbeeld daarvan is de dodenrit. Uh, nou, luister en huiver.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 ja, je ziet er veel dit jaar Overal zit paardenhaar. Steeds hart hier, Steeds leverbaar hier, Zachtjes stort de Samovaar Met islavisch handgebaar. Doe het zelf met naald en schaar Is dat nu niet wonderbaar Twee half om en één Tartaire en liefdadigheidsbazaar Hulde aan het Gouden paard. Trojka hier, trojka en staat trojka hier, trojka Moeder, is de koffie klaar? Trojka hier, trojka daar. Kijk, daar loopt een adelaar trojka hier, trojka Is hier ook een abattoir? Pas gitaar en klapsigaar gebouwde weduwnaar trojka hier, trojka Leef onze goede tijd ja, dokter Anders P. Een gemengde reactie bij ons publiek hier in de zaal. Maar dat komt ook omdat ze de tekst niet helemaal hebben kunnen volgen. Het ging er namelijk over om keuzes te maken. Uh, de trojka wordt achtervolgd uh, door wolven. En om snelheid te winnen wordt het ene na het andere kind. En de vrouw en iedereen wordt eruit gegooid en opgegeten. Dus opkomen voor je eigen belang. We hebben hier nu twee mensen die volgens mij een andere keuze hebben gemaakt. noemen wij een bruggetje. Uh, en jullie zijn nog vrij jong, en jullie gaan je inzetten voor mensen die een laatste levenswens hebben, als centraal punt. Dus de hele logische vraag vind ik dan: hoe is dat zo gekomen? Nou, dat wil ik heel even uh, corrigeren. Wij gaan wens vervullen van mensen die ernstig ziek zijn, okay. niet zozeer de laatste ja. wens. Ja, dus, oh, ja, ik ja, een paar van die voorbeelden die jullie op de ja, website hebben. Ja, inderdaad. Gaven. Nou, en maar we gaan dus, uh, ja, wensen veel van mensen die ziek zijn, we gaan mensen in het zonnetje zetten die een moeilijke tijd achter de rug hebben. Uh, dit is zo gekomen omdat uh, de kleinzoon van mijn buurvrouw daar is vorig jaar kanser, kanker geconstateerd. En toen zag ik hem uh, ja, elke keer lopen en uh, al heel praten. En dat had mij toen zo geraakt eigenlijk dat ik een project was gestart namens een examen op school. En toen heb ik uh, drie wensen van mensen met kanker in vervulling laten gaan. En dat vond ik zo fijn en mooi om te doen en het sloeg zo goed aan in de gemeente Goorlop bij alle bewoners dat, we, ja, dat ik en Nick samen heb besloten om er eigenlijk een stichting van te maken, om dit blijven te gaan doen. De een maatschappelijke stage. Was dat misschien de, in het kader waarvan je zoiets kon doen? Nee, het was het examen lef en daadkracht. Dan moest je een verandering geven in de maatschappij, een blijvende verandering. En toen kwam ik, ja, omdat ik, uh, dan, ik zag ten eerste Mike... Ik zag ten eerste Mike die, uh, ja, die, die kanker had natuurlijk, de chemo's, de bestralingen. En ik kent nog meer mensen in mijn omgeving die, uh, ja, die kanker hebben of een andere ernstige ziekte. En ik vond dat ik daar iets uh, voor moest doen. Mm -hmm. En ik had de middelen, ja, ik, ik wist hoe het moest. En samen met Niek, die ook wel verstand ervan heeft, hebben we samen onze krachten kunnen bundelen en hebben we een stichting kunnen oprichten. Er verstand van hebben, dat uh, intrigeert me nou eventjes op dit moment. Uh, uh, uh, hoezo er verstand van hebben? Uh, ik volg op dit moment uh, studies, sociale studies op de Avans Hogeschool in Den Bosch. Mm -hmm. En uh, dan doe ik de richting culturele en maatschappelijke vorming. Ik heb niet zozeer verstand van, van het vervullen van mensen en de ziektes en dergelijke... Ja. Maar ik heb me wel uh, op brede schaal, zeg maar, ben ik opgeleid uh, ook op het activeren van burgers, van bewoners. En uh, ik heb ook wel redelijk ervaring met het schrijven van beleidsstukken en dergelijke. Dus ik uh, volgde het project van Jordi tijdens zijn school en ik besloot hem aan te schrijven met de vraag van wat wil je er nou, nadat je project is afgelopen, wat wil je ermee gaan doen? Mm -hmm. Hij zei, ja, ik zit erover na te denken om misschien een stichting op te richten. Ik zei, als je hulp nodig hebt, kun je altijd bij mij aankloppen. Oh. Dus op dat moment klopt hij aan en uh, ik ben gelijk van start gegaan, beleidsplan geschreven en dergelijke, wat allemaal nodig is. En uh, ja, sindsdien zijn wij een uh, koppel geworden, dus op dat gebied heb ik er een beetje verstand van, zeg maar. Ja, ja, nou, dat maakt het <laughs> toch dan redelijk waar. Ja. Ja. En, en het is ook leuk, van hij is heel goed in uh, de beleidsplannen schrijven en alles goed op papier zetten, alles regelen. En ik ben echt de jongen van de praktijk, van de dingen doen, organiseren, regelen... Ja, dat is meer mijn ding, omdat ik doe zelf mbo-niveau. Ik ga nou wel hbo-niveau volgen, maar dat combineert gewoon heel goed en we kunnen goed samenwerken. Ja, dus jullie hebben daar een stichting opgericht en een doelstelling geformuleerd. En hoe ziet die doelstelling eruit? Die doelstelling is uh, in, de, in de basis uh, dat mensen die kunnen wens insturen. Dus stel voor u, een naaste van u, die, die heeft een ziekte of die heeft een moeilijke tijd achter de rug gehad en u heeft, die heeft een wens. U stuurt als naaste die wens in voor die persoon. En wij gaan kijken wat kunnen wij doen. Maar we gaan ook kijken wat kan u er zelf voor doen. Dus u, u kunt uw eigen netwerk gaan benaderen. En daarin gaan kijken wat zijn mijn mogelijkheden. En daarnaast bieden wij daar ondersteuning in. Om die wens in vervulling te kunnen brengen. Mm. We hadden hier Jantje Malles. Hè? Die uh, is uh, beroemd geworden met zijn spreuk dat, dat mensen uh, duizend wensen hebben. Maar een zieke mens heeft er maar één. Ja. En dat is? Sticht u teens. eens. He? Zegt u het eens? Nee, dat weet jij toch wel, denk ik. Wat zou de wens zijn van de zieke mens? Van de zieke mens, hè? Uh -huh. Het zal omtrent de nabestaanden zijn, denk nou. ik. Beter worden. Ja. Beter worden. Beter worden. Ah, ja, ja. Ligt ja. ja. ja. voor de hand. Ja, nou ja. ja. Nou, ja. ja. ja. Ik, ik dacht het is een instinker, nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou ja, beter worden, ja, maar wij zijn geen artsen. En wij, en wij willen juist op het welzijn en niet op het, op het geneeskundige gebied, zeg maar. Dus welzijn, van ja, wat wil je nou zelf nog doen wat mogelijk is? Dus beter worden, ja, dat, dat ligt niet binnen ons bereik, zeg maar. Nee, maar de doelgroep is in tegendeel mensen die, die uh, gaan sterven. Ja. Dat is, dat is toch wel de, de doelgroep. Niet per se. Nee, het, zou, niet? het zouden mensen zijn die zouden kunnen gaan sterven, het zouden mensen zijn die gewoon ernstig ziek zijn en... ...niet per definitie uh, zouden oh, die sterven. Volgens zijn zich ziek, maar, nee. maar niet uh, terminaal. En, en mensen die een moeilijke tijd hebben gehad. Ik noem een voorbeeld, iemand heeft zijn of haar dochter verloren of zoon verloren. Kijk, dan heb je een lastige tijd gehad. En als jij als, als broer of zo zegt van... ...ja, mijn, mijn zus die heeft een dochter verloren en die wil ik even in het zonnetje zetten. Dan gaan wij kijken wat kunnen we doen. Mm -hmm. Ligt het erg voor de hand om als je zo'n zo wens hebt om uh, een stichting te benaderen? Als je weet dat het kan, waarschijnlijk wel. Als je weet dat wij, wij willen, zeg maar zo in goorlijk bekend staan dat wij er voor de mensen zijn en dat die mensen ons ook kunnen benaderen. Dus op dat gebied zou het voor de hand kunnen liggen. Nee, maar vind je niet in eerste instantie dat, dat, dat je eerst uh, in je eigen omgeving kijkt en, en uh, je eigen netwerk, je eigen familie om te beginnen? Ja. Voordat je, voordat je naar, naar een stichting kijkt die, die jou vreemd is? Ja, dat zou voor ons waarschijnlijk logisch zijn, maar als jij de financiële middelen niet hebt, of gewoon de middelen niet hebt om een bepaalde wens in vervulling te brengen, kun je toch beslissen: van ik ga toch die stichting, misschien kunnen zij het wel doen. En dan gaan wij kijken: kunnen wij het doen? En als we het kunnen doen, gaan we het doen. Punt. Uitopteken. Ja, dus, dus het, het gaat dan eigenlijk vooral over, over mensen met een heel kleine portemonnee. Kan. Kan, hoeft niet. Nou, het, het idee eigenlijk achter de stichting is ook meer om met heel het dorp iets voor een ander te doen. Het is niet zozeer dat iemand zelf de wens niet in vervulling kan laten gaan. Maar het gaat er meer om dat je met heel het dorp een bijdrage levert. Uh, bedrijven, be uh, bewoners van Golen. Om zo diegene een steuntje in de rug te geven om toch ja, door te zetten. Dat is eigenlijk wel de gedachte erachter. Want iedereen kan natuurlijk een, uh, een dagje Efteling een uh, paar tickets kopen. Maar het gaat erom om het idee dat je met z'n allen een bijdrage hebt geleverd tot het vervullen van die wens. Dus je spreekt eigenlijk het hele dorp aan? Ja, maar dat is ook zeker de bedoeling van de stichting. Want wij willen met alle bewoners, alle bedrijven hier in Goorlen, willen we wensen en zonnetjes in vervulling laten gaan. En daar hebben we ook een aantal unieke ideeën voor bedacht. Want uh, ten eerste gaan wij als uh, waarschijnlijke benefiet hier in het uh, Jan van Bezal organiseren. Maar uh, kleinere bedrijven kunnen daar uh, producten aanbieden aan ons, die wij dan uh, zullen veilen. Daarnaast uh, zal er een uh, webshop uh, komen op uh, de website. Daar kunnen ook bedrijven producten aanbieden. Dat gaat meer voor de kleinere bedrijven die niet echt financiële steun kunnen bieden. En uh, die zullen wij dan voor de bewoners van 50%, 5, 7% korting uh, aanbieden. En zo doet dus iedereen een bijdrage eigenlijk aan het vervullen van mensen. Daarnaast uh, komt er ook een soort crowdfunding op de website. Waar mensen per wens kunnen kiezen van waar, ze het, ja, waar ze hun geld aan, aan willen geven. Dus er wordt een verhaal ge, geplaatst op de website. dan kunnen ze per wens een donatie doen. En, ja, en zo, ja, zo kun je veel, veel meer mensen bereiken. En zo kun je mensen stimuleren om uh, samen te werken en samen iets te doen voor een andere. En mensen zeker motiveren om zelf misschien ook... Meer actie te ondernemen. Mm -hmm. ja, ik vind het ja, heel interessant dat jullie, noem het jeugdige naïef, er gewoon voor gaan om iets te proberen. En maar kijk, niet kijken waar het schip strand. Uh, bedoel, er wordt over nagedacht. Ik heb jullie website uh, bekeken en er ligt een plan onder. Uh, tegelijkertijd komt natuurlijk toch de vraag uh, bij me op: voel je jezelf toch ook die jong om het soort problemen waar je, waar je zegt vandaar? Gaan we rondomheen iets van maken? Je wordt toch geconfronteerd met een hoop ellende in de wereld. Uh, dus van twee kanten dat mensen denken, ja, wat moeten we met die jochies? Met alle respect uh, voor jullie en omgekeerd. Hoe kunnen wij onszelf staande houden? In zoiets heel ingewikkeld, zoiets heel emotievol. Uh, zijn jullie daar ook uh, mee bezig van hoe dat überhaupt overkomt? Nou, ten eerste, um, we krijgen nu juist heel veel respect van mensen die het heel knap vinden dat wij iets op, op deze leeftijd dat doen. Dus dat is ook heel mooi om te horen, want natuurlijk, meestal zijn het wel oudere mensen die zoiets zouden doen. Maar dat nou een keer andersom is ja. en van een jongere generatie wordt gedaan. Dat is ook denk ik een voorbeeld voor andere jongeren om ook zoiets misschien te gaan doen. Misschien een kleinere vorm, maar wel iets voor anderen te gaan doen. En ja, dat denk ik. Ik, ik denk dat het heel uh, motiverend is voor anderen. Is er iets van, uh, ja, dat, dat wordt vanuit overheidswegen al een aantal jaren gepromoten, die maatschappelijke participatie. Zijn dat uh, gedachten waar, waar jullie ook mee, mee gespeeld hebben? Of? Ja, het is ook uh, omdat wij de, de wensaanvrager zeg maar duidelijk be, uh, zeg maar betrokken houden binnen het verhaal is dat wij gewoon de onderlinge betrokkenheid van de bewoners in Gorle ook gewoon willen vergroten. Dus ook de maatschappelijke participatie van de burgers onderling, daardoor proberen te vergroten. Doordat zij maar een kleine stap hoeven te zetten door een wens in te sturen, daar het verhaal bij te zetten. En dat wij zeg maar, hen gaan activeren tot het vergroten van die betrokkenheid. Want indirect zijn ze daar op dat moment al mee bezig. Mm, jullie fungeren als een soort smeerolie, je, je bent het oliemannetje, dat, dat, die, die raderen die komen maar niet op gang en je probeert uh, ja. dat, dat te verge vergemakkelijken. We proberen te doen wat mogelijk is en, en elk klein steentje waar je kunt bijdragen is toch een steentje bijgedragen. Mm -hmm. ja. En ik vind het ook, um, je hoort heel veel in de gemeente Goorlen dat er uh, bijvoorbeeld niet naar ze geluisterd wordt, dat er uh, geen dingen daar worden. Niet zozeer op de gemeente Gollen, maar gewoon dat er, dat er vaak niet naar de mensen geluisterd wordt. En ik wil eigenlijk met de stichting ook bereiken dat er wel degelijk geluisterd wordt naar die mensen. Dat er wel degelijk wat gedaan wordt. En dat, ook, ja, niet allemaal, dat je ook niet zomaar een nummertje bent, maar dat we er ook ja, ja. erg persoonlijk zijn. Dat vind ik heel belangrijk. Zijn jullie uh, politiek geïnteresseerd? Volg je bijvoorbeeld de gemeentepolitiek? Ik niet zozeer. Ja, niet zozeer? Nee. Jij ook niet zo? Nee, niet zozeer. Mm -hmm. Zelden. Je hebt dan denk ik ook geen contact met, met uh, de wethouder, Sperber nee. of... of... We hebben we eenmaal contact mee gehad. Ja. Om te vragen natuurlijk voor uh, ondersteuning voor deze stichting. Subsidie. Subsidie, maar ook anders. Maar ook uh, gewoon bijvoorbeeld regelmatig ergens in komt staan. Een bruissubsidie uh, is er, hè. Is dat ja. niet? Uh, op, op de gemeentepagina, ik bedoel, dat moet je toch leuk vinden. Ja. De stichting gefeliciteerd met zijn oprichting. Ja, dat is toch. Het is, het is misschien een klein dingetje. Maar ik zou denken, wat zijn jullie? Begin 20 ergens, denk ik. Of, hè? Ja. Ik heb dat niet gehaald op die leeftijd hoor. No, ja. Ja. Ik vind het jammer dat ze eigenlijk helemaal niks doen. Maar misschien, ze zeggen, je moet eerst met de, willen eerst zien dat het werkt. En ze, ze stimuleren mensen eigenlijk niet om iets op te zetten, om iets te beginnen, om iets veranderen te doen. Dan krijg je de kans niet voor omdat je eigenlijk geen steun krijgt. Je moet eerst de eerste twee jaar zelf maar uitzoeken wat je doet eigenlijk. En als het dan nog recht, rechtop staat en het loopt allemaal goed, dan kun je aankloppen. En dan willen we ze hulp bieden. Zijn er al voorbeelden van, uh, hebben jullie al, al uh, inmiddels iets, iets van een wens kunnen uh, vervullen? Ik heb uh, tijdens het project, toen het nog geen stichting was, ja, ja. Ja, heb ik drie wensinvullingen laten gaan. Waaronder uh, eentje van Mike Verijswijk. Dat is een jongen van 15 jaar, de reden waarom ik dit eigenlijk was begonnen. Die wou ik ook, ook betrekken bij het project. Die heb ik toen uh, met de limousine een weekend uh, centerparks gegeven met heel het gezin, VIP. En uh, ja, het was echt gewoon een zorgeloos weekend, omdat hij um, toen ook heel veel chemo's bestraling heeft gehad. En heel veel ziekenhuisbezoeken. En hij was gewoon toe aan ontspanning. En dat wou hij heel graag. Dus ik heb uh, samen met heel veel bedrijven en uh, inwoners van Goorland geld bij elkaar gezameld. Ongeveer 1300 euro. Mm -hmm. Om uh, dat te verwezenlijken. Ja. En nog een ander? Uh... Uh, daarnaast heb ik uh, van uh, Marjolein Cola. Daar is uh, tien jaar geleden borstkanker geconstateerd. Toen was het uh, verdwenen, was toen weer teruggekomen. En uh, die is uh, met een mooie trouwauto, een rode Chevrolet Impala uit 1957, heeft ze een beautybehandeling gehad van 2,5 uur. Daarnaast, daarna zijn ze met de kinderen naar de Efteling geweest, omdat ze natuurlijk haar kinderen, als ze haar kinderen genieten, dan genieten ze ook, zei ze. Dus, uh, en de kinderen vinden Effling helemaal geweldig. Ja. Dus daar zijn ze dat gaan doen. En daarna, daarna hebben ze nog uh, gegeten met z'n allen. En zijn ze weer thuis afge afgevraagd. Ja. Anonimiteit, daar hechten jullie niet aan? Dat vragen wij natuurlijk van tevoren. Mag je naam genoemd worden? Mogen wij uh, filmpjes opzetten? Mogen wij foto's opzetten? Mogen wij uh, je verhaal vertellen? En als ze zeggen ja, dan doen we dat. Nee, doen we dat niet. Of omgekeerd, het werkt beter wanneer, uh, wanneer het een gezicht heeft. Ja, nee, maar als het uh, gezegd mag worden... Sommigen hechten er waarde aan dat er meer gedaan moet worden vaak voor diegenen. En dan vinden ze zelf ook wel dat er, uh, dat er ja, meer aan gedacht moet worden. Mm -hmm. dus... ja, ja. En dan vragen wij zeker, want voor het, zelfs tijdens het project... we er ook gevraagd van hoe, hoe mag ik het verhaal naar buiten brengen... Hoe mag ik dat doen in beperkte mate of helemaal? En dan houden wij ons altijd aan. Ja, ja. Yes. Ja, maar ja. zien jullie dat dan ook als een eenmalige activiteit? Of is dat ook iets van nazorg? Of dat je gewoon de mensen kent in dit geval? Zo, zo groot is geworden ook niet? Ja, nee, inderdaad. Ah. Nee, we, we geven sowieso een uh, filmpje foto's op het einde als uh, nagedachtnis van de dag. Daarnaast uh, hebben we er ook over na zitten denken om bijvoorbeeld een jaarlijkse bijeenkomst iets te doen. Om met z'n allen terug te komen en nog een leuke dag met z'n allen te hebben. Evaluatie. Ja, een evaluatie. Eigenlijk mm -hmm. iets moois nog uh, mm -hmm. met z'n allen. Daar hebben we ook nog uh, in de vorm van evenement misschien. Maar dat is allemaal nog in ontwikkeling. Ja. En jullie hebben er tijd voor. Nu nog wel. Het is nu zomervakantie natuurlijk. Hey, Nick heeft ook net zijn examens afgerond. Ik ben net geslaagd. Uh, dankjewel. Ik ga nu aan mijn hbo-studie beginnen en Nick moet ook nog een half jaar. Maar het is fijn dat we het met z'n tweeën doen. Dus stel, de U druk... Jullie zijn de bestuursleden van die stichting zeker? Er ja. is ja. dus nog een derde bij? Nee. Nee? nee? Jullie met z'n tweeën? Ja. ja. Mm -hmm. Dus als ik, als ik het even te druk heb, kan ik terugvallen op Nick. Als ik het even, te, het even te druk krijg, kan, ik, kan hij terugvallen op mij. Zo... Mm. So, uh... Maar ik zie het wel als een soort vrijwilligerswerk. Dus, dus iets naast bijvoorbeeld een baan, naast, naast een studie. Dus het is dus wel iets, daar moet je tijd voor maken, vind ik. Het is gewoon, ik ben van mening, kijk, je begint een stichting en je doet iets voor een goed doel. Dus de tijd die het kost, moet je er ook in steken. Want het moet niet op, op de klippen lopen doordat je er te weinig tijd in hebt. Gestoken, ja, maar ben ik van dat mening. is wat, wat de jeugd uh, altijd zegt: druk, druk, druk. Je, je vindt jongeren heel, heel uh, slecht. Je kunt ze bijna niet vinden voor, voor vrijwilligerswerk. Op die manier, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat klopt. Maar uh, ja, voor, ja, het is voor ons vrijwilligerswerk en wij zijn echt vanuit, vanuit een passie zeg maar, ermee begonnen. Dus dan is het, de, de motivatie komt van binnen. Dus dan steek je er automatisch, denk ik, meer tijd in. Als je dat zo vertelt dan aan je vrienden, leeftijdgenoten, ja. is het dan stekelijk? Ja, je krijgt heel veel waardering. Mm -hmm. Of het aanstekelijk is om zelf hetzelfde proces te volgen... Van, ...van een stichting oprichten en dergelijke, dat weet ik niet. Of om, om zich gewoon aan te sluiten, ja, en te helpen. Ja, zeker. Van, van vrienden en dergelijke krijgt altijd van... ...ja, ik, ik ben goed in bijvoorbeeld... ...een vriend van mij is economisch heel goed... ...ja, die wil meehelpen, begroting opstellen. Op die manier wil iedereen wel zijn steentje bijdragen waar die kan. Ja. Dus dat wel. Alleen, het is niet onder, onder het mom van vrijwilligerswerk. Het is meer onder het mom van een goed doel. En ik weet niet, maar toch omdat ze ook ons ook kennen, dus de band is korter... Snap je wat ik bedoel? Het goede, het goede doel is uh, aantrekkelijker. Dat, dat uh, roept eerder uh, betrokkenheid op dan, dan uh, de term vrijwilligerswerk. Ja, omdat ze ja. dichterbij staan, denk ik. Hmm. En het is ook heel erg lokaal. En ze weten dat ze ook iets voor de gemeente Gooi doen... voor de inwoners van de gemeente Gooi. Dat vinden ze ook altijd heel mooi. is dus natuurlijk ja. als je iets doet voor iemand aan de andere kant van het land... ook heel mooi. is dus toch, geeft toch een ander gevoel, denk ik. Als dat je iets doet voor iemand... die in jouw buurt woont. Ja. Wat vind jij, Anne, van dat uh, verhaal? Ik vind het fantastisch. Ik vind het een, uh, een heel leuk voorbeeld van, uh, van een grassroots movement. En, uh, en ook van ondernemerschap, eigenlijk. So sociaal ondernemerschap. En uh, uh, dat vind ik heel mooi. En ik denk ook, er uh, werd net gezegd, van... Uh, jongeren moeilijk te porren zijn voor, uh, voor vrijwilligerswerk en zo. Ik denk dat vrijwilligerswerk. Uh, ...nog erg geliefd is... ...maar dat je jongeren op een andere manier aan moet spreken... ...en dat zij vanuit, van onderuit... ...vanuit die grassroots movement daar heel goed... ...aan het doen zijn en heel goed opgezet mm. hebben... ...dus ik denk wel dat dat... Uh, ...ja, ik heb daar wel respect voor... Ik ...nou ja, bijvoorbeeld... Uh, ...als je nou... ...je ja, zei eventjes dat je ook lid was van, van het Gilde... ...daar nee. heeft het Gilde... ...grote problemen mee met, met het aantrekken van jongeren... Ja. Ik, ...ik ben geen lid meer van het Gilde... ...dus nee. ik weet het niet meer helemaal... Nee, ik kom het dan ook niet meer tot de jongeren hoor, als ik daar lid zou zijn. Um, ik geloof dat het gilde, in, als ik, ik zat met het kruisbooggilde, Sint-Joris. Uh, die waren ook op ons 150 jaar, dat is de laatste keer dat ik ze gezien heb. Maar goed, het is een paar weken. Uh, er zijn nog best veel jongeren hoor. En, uh, en uh, als ik, als ik, zeker het gilde, is natuurlijk daar heel uniek in. Uh, ik altijd... De charme van het gilde vind ik dan ook, dat je juist alle generaties door elkaar ja. heen hebt. En dat, dat heb je bij sportverenigingen, is dat alweer wat moeilijker. ga je toch vaak per leeftijdscategorie. Het op en, uh, nou, is eigenlijk bij het gilde heel uniek. En ik geloof dat zeker het Sint-Joris-gilde daar toch wel een, uh, een goede manier heeft gevonden... om toch een aantal jongeren ook aan te trekken die dat, die dat leuk vinden. Ja, ja. Bij Joris is dat wel zo. Ja, ja. ja. Ja. Ik zeg dat ook wel eens een beetje simplistisch. Jongeren voelen er niks voor om vrijwilligerswerk te gaan doen waar ouderen geen zin meer in hebben. Dus dat is, dat is lastig gezicht, om het dan Ja, Dus ja. dat wordt niet overgenomen. Die jongeren die gaan andere dingen doen. Hebt, die Bijvoorbeeld die wat gaat... jullie doen. Ja. Ik zou nooit op het idee zijn gekomen. Uh, prima. Uh, dingen die ik doe, uh, vinden jullie niks aan. Ook prima. Uh, ik verwacht niet dat jullie het van mij overnemen hoor. Ik doe het zelf wel. <laughs> ja. Nou goed, dus ook hier aan deze tafel van Goldse Kringen ondersteunen, ondersteunen, waarderen we het proficiat met het initiatief. Dank je. En ja, wij vragen jullie wel eens een keer terug als het allemaal aan het lopen is. Nee, want dat verwachten we wel, dat wat je nu gezegd hebt van we blijven dat volhouden, dat je dat ook volhoudt. Dat doen we zeker. Maar dat vind op. ik een terechte zorg van een wethouder, maar ook van anderen. Ja, je ja, uh, moet je wel bewijzen. Geloven. Nee, ja. maar, maar ja, dat is in de hele wereld zo. Het ja. ja, is niet anders. En, uh... en geen geld wekt werkt ook goede creativiteit in de hand. Ja, dus, uh... Dat hebben we al wel gemerkt. Ja. Ja. Ja, ja, ja, het, uh, ja. Dat gaat niet lukken dat nodig. je van hen wat krijgt, maar... Ach, ja. Eh, blijven volhouden. Ja, dat, nee, Maar kijk, dit is natuurlijk ook iets wat zichzelf moet bewijzen eh, door het te doen. Ja. Goed, ik ga afkondigen. We hebben weer een mooie kring, vind ik toch. Met Anna van Puijbroek, Jordi van Tongeren en Nick van Korven. We hebben gesproken over small effort en we hebben gesproken over de koninklijke van Puijbroek textiel. In Goldse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.